Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De coronamaatregelen worden met de feestdagen niet versoepeld. Dat heeft premier Rutte net gezegd op een persconferentie. Volgens hem gaat het echt niet goed met het aantal nieuwe coronabesmettingen. En kan het zijn dat er net voor de kerst zelfs strengere maatregelen komen... als de cijfers nog verder stijgen... De premier roept iedereen op zich in de laatste weken van het jaar echt aan de regels te houden om te zorgen dat het zover niet hoeft te komen. Houd altijd een overal afstand. Ook met een mondkapje op. Doe je kerstboodschappen alleen. En natuurlijk was je handen stuk als je ergens binnenkomt. Ook bij familie en vrienden. Laten we er zo met elkaar voor zorgen dat we inderdaad half januari weer iets meer ruimte krijgen. Dat kan nog steeds, maar die vrijheid kunnen we alleen met elkaar verdienen. Tijdens kerst mag je maximaal drie mensen per dag op bezoek hebben voor de gourmet... en kroegen en restaurants blijven op slot. En minister De Jonge vertelde over het coronavaccin. Dat komt wat later dan verwacht en er wordt in de eerste ronde minder van geleverd. Begin volgend jaar krijgen mensen die met ouderen of mensen met een beperking werken als eerste een prik. En dat dat al zo snel is, dat is fantastisch. Een diepe buiging voor iedereen die dat mogelijk maakt. ...en natuurlijk een diepe buiging voor de wetenschap. Tegelijkertijd moeten we waken voor een we zijn er bijna stemming. Ja, want het duurt nog wel even voordat iedereen is ingeënt... ...en het kan best zo zijn dat iemand die gevaccineerd is... ...het virus wel nog kan doorgeven aan anderen. Kortom, de maatregelen, daar zitten we nog wel even aan vast. En dan is er ook ander nieuws. In de Eemshaven in Groningen heeft een windmolen een partij zonnepanelen gesloopt. Er werd daar gisteren een oude windmolen afgebroken, maar dat ging niet helemaal goed. Hij viel de verkeerde kant op en kwam bovenop de zonnepanelen en een container terecht. Iemand stond dat toevallig ook te filmen. Bovenop, bovenop de... Oh, alles is kapot! Container. Ja, alles kapot dus, maar er is niemand gewond geraakt. En het weer nog. vanavond en vannacht koelt het af tot rond het vriespunt of net iets daaronder. In Limburg en het oosten is er kans op motregen of natte sneeuw. Op andere plekken is het droog. Morgen grijs en ochtends ook mistig. Het wordt 2 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland is de vertraging op de N247 Amsterdam richting Horen... tussen de aansluiting met de Ring en Broek in Waterland ruim vijf minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Yes. Dit is Kerst met ZFM. Met... Welkom.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 Moving at the top off one speed, steps sliding down to a go-go beat. Amazing, blazing, talking about raising, sports the way of life and the way of facing. All oh, getting busy while he knocks them down. The one is on top, the other's underground. All around, people play this game, but who's gonna walk? Goedenavond Zandvoort, het is 8 december. Dit is ZFM Live en we hebben vanavond het Sportcafé. Mijn naam is Bot Sans. ik zit hier samen met Hans Botman en Wouter van de Vecht. En we gaan door tot 10 uur vanavond. Welkom bij uh, Sportcafé. U hoorde luisteren naar de prachtige klanken van Studio Sport. Allemaal wel herkend natuurlijk. Uh, goed, uh, we hebben een hele avond voor de boeg. Uh, de laatste Sportcafé was 10 september 2019. In een hele andere setting, want toen zaten we op het circuit. Bij uh, Bernie's Bar Kitchen. Met heel veel mensen, met heel veel gasten. Die er nu natuurlijk nu allemaal niet zijn. Uh, wie daar ook meer van weet is uh, Wouter van der Vecht van uh, Team Sportservice Zondvoort. En hij zal nog iets, iets verder meer vertellen over, de, over het Sportcafé. Ja, goedenavond, uh, Hans, dankjewel. Ja, oké. Okay. Uh, ja, zoals Hans het net al uh, zei... Uh, het Sportcafé dit jaar in een uh, iets andere vorm... dan, uh, dan uh, wellicht van ons gewend. Uh, we, we willen het graag in een grote mooie setting doen... waarbij we uh, verenigingen en... Uh, uh, alle andere organisaties die met sport te maken hebben... Uh, samen proberen te brengen. Maar ja, door corona uh, kan zoveel niet en uh, kan dat uh, nu helaas ook niet. Um, maar gelukkig heeft ZFM ons de mogelijkheid gegeven... om uh, uh, er in ieder geval een radio-uitzending van te maken... Ja. en zo toch uh, de sport in Zandvoort aan het eind van het jaar... nog een, uh, een stem en een geluid te geven. Dus dank daarvoor. Ja, graag gedaan. Dat is uh, mooi natuurlijk. Uh, misschien kun je heel kort vertellen wat we vanavond een beetje gaan doen. Met welke gasten we hebben, wie, wie er aan bod komen. en uh, ja, Misschien dat je het heel in het kort even kunt vertellen. Ik zal er heel snel doorheen gaan. We hebben twee, um, twee grote uh, thema's vandaag. Uh, de een is, uh, het eerste thema is uh, sport als middel. Uh, en daarvoor hebben we uh, wethouder Raymond van Haften ook uh, uitgenodigd... om uh, te beginnen met, uh, met zijn visie en hoe hij dat... ...in de gemeente ziet en uh, van daaruit zullen wat uh, uh, mensen uit het werkveld aanhaken... ...om daar uh, hun reacties op te geven en ervaringen te delen. Uh, en het tweede thema gaat uh, over sportverenigingen met sportverenigingen... ...en dan vooral kijkend naar 2021. Oké, okay, hartstikke goed. Nou, hij het al aangekondigd. De wethouder van uh, Sportzaken van Zandvoort, Raymond van Haafden. Welkom. Ik hoop dat Goedenavond. Ja, goedenavond. goedenavond. Uh, wethouder Sportzaken uh, in, uh, in het nieuwe college. Uh, ik zag op de website uh, van de gemeente Zandvoort dat u sportbeleid, sportaccommodaties en Papendal aan zee in uw pakket had. Nou ja, goed, dat moet u verder maar even uitleggen. Uh, u gaat uw visie geven op de sport als uh, middel uh, binnen het sociaal domein in Zandvoort. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, graag. Uh, nou ja, belangrijk is inderdaad dat sport niet alleen maar voor mensen die sportief aangelegd zijn. ...belangrijk is. Mm -hmm. dus sport is bewegen, is deelnemen aan verenigingen, activiteiten... ...waar je als individu graag aan wil deelnemen. Dus het is niet alleen maar sport vanwege de sport... ...maar sport voor de gezondheid van alle inwoners van Zandvoort. En in dat kader heb ik vijf ambities uh, uitgewerkt. En in die vijf ambities ga ik een paar voorbeelden noemen. Uh, maar ik zal ze even kort samenvatten. De ambitie 1 is sport voor iedereen... Mm -hmm. Twee is de ambitie sport als maatschappelijke waarde kunnen inzetten. De derde ambitie die ik heb is sport als economische waarde inzetten. De vierde is de accommodaties op het niveau brengen waar je graag in Zandvoort mee aan de slag wil. En de vijfde ambitie is eigenlijk dat de openbare ruimte ook een plek moet zijn waar je aan activiteit, aan bewegen kunt deelnemen. Oké, okay, nou dat is, dat is duidelijk. Uh, dat stond waarschijnlijk ook al in het Lokaal Sportakkoord Standvoort, wat vorig jaar uh, aan de orde is geweest. Uh, misschien dat we dat punt even uh, dieper op in kunnen gaan. Sport voor iedereen. Ja. Uh, nou ja goed, er zijn natuurlijk heel veel mensen die lid zijn van een sportvereniging, maar Sport voor iedereen, wat bedoelt u daarmee? Nou, wat je ziet is dat, dat door corona natuurlijk best wel een aantal mensen in Zandvoort gestopt zijn met een actieve sport. We hebben een contributie, een lidmaatschap opgezet bij verenigingen... omdat er gewoon op dat moment geen sportactiviteiten mogelijk waren. Die hebben gedacht van, nou weet je wat, ik uh, kan toch niet sporten. Ik zeg mijn lidmaatschap op en ik zie wel tot het moment dat ik weer iets mag gaan doen. Nou, belangrijk is dat je, wat je ziet is dat kinderen, jongeren uh, best wel uh, aandacht krijgen... Dat we proberen in te zetten op senioren. Mensen die dus inderdaad uh, misschien wat vaker thuis hebben gezeten de afgelopen maanden. Proberen weer in beweging te krijgen. Maar het belangrijkste eigenlijk wat we zien is de leeftijdsgroep tussen de 18 en 50 jaar. Dat zijn de mensen die door hun werk... Thuis zijn gaan zitten, niet meer actief aan sport zijn gaan deelnemen, uiteindelijk nu niet meer in beweging komen. En belangrijk is dat we ervoor zorgen dat die groep, die leeftijdsgroep tussen de 18 en 50 jaar, weer geactiveerd wordt aan sport deel te gaan nemen. Dus eigenlijk op een andere manier dan bij een vereniging, zeg maar. Ja, dat klopt. Want je ziet dat op een gegeven moment wil je eigenlijk dat mensen uit zichzelf weer gaan bewegen. Mm -hmm. um, nou, sommige mensen hebben door hun dat de hun baan kwijtgeraad zijn, minder inkomen. Dus het, het, het lidmaatschap van een sportvereniging kan soms een probleem zijn. Daar willen we ze bij helpen. We willen zorgen dat mensen die vanwege corona en een minder inkomen... toch aan activiteiten kunnen gaan deelnemen waar we ze bij kunnen helpen. Okay, dat is dat wil zeggen dat we ze eigenlijk willen meenemen in de Zandvoortpas. Mm -hmm. Die... Die niet normaal gesproken voor die leeftijdsgroep bestemd is. Maar willen proberen dat die doelgroep ook mee kan doen. En tegen korting zeg maar, aan activiteiten kan gaan deelnemen. Dat is een uh, mooi streven. Uh, als tweede zijn we maatschappelijke waarden. Daar zat al iets van in hè, wat u net vertelde. Waarschijnlijk... Ja, nou ja. Belangrijk is natuurlijk dat je ook... als je kijkt nu de afgelopen maanden... dat mensen doordat ze meer thuis zijn gaan zitten... waarschijnlijk ook meer alcohol zijn gaan gebruiken. Minder gezond zijn gaan leven. En wat wij proberen te bereiken is dat mensen uit die situatie, uit die, zeg maar, die negatieve spiraal gehaald kunnen worden. Door met, met verenigingen, met sportverenigingen, activiteiten op te zetten. Waardoor die groep weer actief wordt. En inderdaad minder alcohol gaat gebruiken. Daardoor minder overgewicht heeft. En inderdaad een gezonde situatie voor zichzelf kunnen creëren. Daar willen ze bij helpen. We willen mensen helpen om ervoor te zorgen dat ze weer wat gezonder worden. En daarmee helpen we ook, zeg maar, de gang naar de dokter en naar het ziekenhuis. Oké, okay, nou, okay, nou. prima. De economische waarde, uh, dan kijken we de helst al waarschijnlijk naar de, naar de Formule 1. Dat is een economische waarde waarschijnlijk, maar... Dat is, dat is het niet alleen natuurlijk, hè? Dat is een voor de hand liggende gedachte, ja. uh, Hans. Maar waar het mij om gaat... is dat wij uh, als, als sportgemeente... als, als echt durf sportgemeente, proberen jaarlijks één groot internationaal evenement... naar Zandvoort te halen. Mm -hmm. En uh, niet alleen maar dus de Formule 1... maar proberen ook andere sportactiviteiten... grote evenementen als een internationale toernooi... als een EK voor uh, beachhandbal beachvolleybal of durfsport op de zee... dat we daar proberen echt, echt ons in te zetten... dat we als durfsportlocatie Zandvoort... meer activiteiten, meer internationale evenementen naar ons toe kunnen halen. En dan haal je terug wat er al eerder is gezegd... dat is zeg maar papenal op zee. Nou, daar willen we echt handvatten voor bieden. Oké, okay, dus uh, ja, dan, dan, dan, dan kunt u misschien wat weghalen bij, bij Scheveningen. Die hebben al die grote evenementen, hè? Met nou, beachvolleybal en alles... En... Ja, daar heb, je, daar, heb je, daar heb je durf voor nodig. Daar heb je kapitaal voor nodig. Daar heb je sponsors voor nodig. En ik wil me gaan inzetten om die sponsors naar Zandvoort te lokken. En daar helpt, daar helpt de Formule 1 mee. Want daarmee komen we op de kaart. dan komen we op de internationale kaart. Daar zullen ook andere internationale bonden naar gaan kijken. En die denken van dat is echt een prachtige locatie. Waar wij ons internationaal, Europees of wereldkampioenschap ook kunnen laten organiseren. Mooie woorden, mooie woorden. Uh, de accommodaties op niveau. Uh, hoe, hoe staat het op dit moment met de accommodaties? Uh, moet er nog veel gebeuren wat dat betreft? Nou, waar we natuurlijk al een tijd mee bezig zijn... Hans, is om te zorgen dat er echt nu een tennishal gaat komen. Ja, die, uh, dat stond ook al in 2017 <laughs> ja. op het programma. Maar hij staat er nog niet, volgens mij. Nee, dus die ik staat heb hem niet nog kunnen niet vinden. Op, gaat, nog, maar... die, gaat, die gaat er wel komen. Want uh, belangrijk is dat alle verenigingen... Uh, zeg maar, zich hebben akkoord verklaard met de locatie... We zijn nu zover dat we zeggen, de locatie is bekend. Ik heb me sterk gemaakt om dat voor elkaar te krijgen. Die tennishal, die gaat er komen. Maar, daar zeg ik ook bij, daar moet nog wel het een en ander voor gaan gebeuren. Er moet een bestemmingsplanwijziging gestart worden. Die procedure die moet gestart worden. Maar die tennishal, daar hebben we nu de klap op gegeven. Die gaat naar de raad toe, ook naar de gemeenteraad toe, om akkoord te geven. Die tennishal, die gaan we nu echt inzetten. En, en, en waar is dat dan? Waarschijnlijk op de oude handelvelden daar, achter? Nee, die is oh. op dit moment bestemd tussen de Corvenhal en het uh, clubhuis van de Dunes, de golfclub. Oh, oké. Okay. Oh. Op die plek daartussenin, is daar, daar tussenin, daar genoeg ruimte het er zal komen. Daar is genoeg ruimte, ja, dat is al uitgezet. Daar, is, he, maar, daar okay. is genoeg ruimte, ja, nou, klopt. Dat is mooi, dat is mooi. En de openbare ruimte, de, waarschijnlijk de fietspaden en de, en de looppaden, noem maar op, wat uh, daarmee ja, bedoelt? Ja, dat klopt. Maar als je een beetje mij gevolgd hebt... dan was mijn eerste dag dat ik echt zeg maar, als wethouder actief was... ben ik uitgenodigd om te komen kijken naar het skateparkje uh -huh. in Zand. En ik heb toen toegezegd dat wij serieus werk zouden maken... om er een ander nieuw skatepark uh, bij aan te leggen. Dat heet uh, Pump Track tegenwoordig. Dat is een heel uitdagend parcours. En dat gaan we nu inzetten. Dankzij het feit dat wij... Uh, door de verkoop van de Eneco-aandelen en een, een, een, een, een corona-herstelfonds hebben kunnen opstarten. Mm -hmm. Daar is geld ingestort. En vanuit dat fonds gaan wij dit of komend jaar eigenlijk... gaan we echt een nieuwe uitdagende pumptrack, een skateparkje aanleggen. En uh, daarmee zorgen we ervoor dat de hele route uh, rondom uh, zeg maar, de spoorlijn... op dat gebied, dat we daar echt uh, iets moois van de, van de grond gaan krijgen. En een grote wens is van de tennisvereniging... om padel, dat is een, een mooie nieuwe tennissport... Uh, om daar ook faciliteiten voor beschikbaar te gaan stellen. Dat gaan we voor elkaar proberen te krijgen. En we gaan ervoor zorgen dat ZSC uh, onderdak vindt op het voetbalveld uh, bij uh, uh, uh, SV Zandvoort. Dat daar ook het openbare tennis en het handbalveldje daar gerealiseerd gaat worden. Leuk hoor. Dus grote plannen. Ja, zeker grote plannen. Ja. ja, van de ee zijn er miljoenen beschikbaar. Dus nu heb je waarschijnlijk genoeg geld daarvoor of niet? Nou, dat, dat zal ja, niet zo zijn, maar... Je kan het wel één keer uitgeven. Ja, dat is, het... waar, dat is waar. Nee, dat is duidelijk. Ja. <laughs> uh, er is een belangrijke rol ook uh, weggelegd voor het onderwijs. Of, uh, hoe hoe... Ja. kijkt je daar tegenaan? Nou, belang belangrijk is dat we, vinden, dat we het belangrijk vinden... dat de vakleerkracht in het uh, zeg maar, lichamelijk onderwijs op de basisscholen... dat dat kan worden voortgezet. Dat is heel belangrijk... Kinderen, jonge kinderen moeten hun motorische uh, ontwikkelingen... ook op school zeg maar, kunnen uh, toepassen. Heel belangrijk om daarmee door te gaan. En wat, we ook belang wat ik ook belangrijk vind... ...is dat uh, samenwerking met uh, de reddingsbrigade... ...dat we het, het, het, zeg maar, het, het, het praktisch aanbod gevaren op zee... ...voor de groepen 6 en 7 van het basisonderwijs... ...dat we daar volgend jaar weer mee aan de slag kunnen omdat, omdat zeg maar, het centerpark zwembad nu gesloten is... konden we daar helaas niet terecht. Maar ik ga ervan uit dat we volgend seizoen dat weer kunnen opstarten... en daarmee dus weer verder kunnen komen... en kinderen leren wat het gevaar is om op zee te, mogen, te moeten zwemmen. Ja, heel belangrijk denk ik. Uh, uh, de zorg- en wijkteams, die spelen er ook nog een rol in of niet? Die, ja, zeker. Het belangrijkste is dat je dus op, zeg maar in de wijken zelf, de buurtsportcoach... dat die activiteiten worden verbreed en dat er dus meer activiteiten worden aangeboden. En dan ook niet alleen maar op de jeugd, maar ook op de, andere, de ouderen zeg maar die inderdaad daarmee een aanbod krijgen... waardoor ze actief naar buiten komen en mee gaan doen aan activiteiten in de wijken. Hartstikke goed, prima. We hebben ook aan de lijn Danny Pietersen van Team Service Zandvoort en Teamsportservice Sports, Sanford, dat is eigenlijk de uitvoerder van het gemeentelijk beleid. Um, als je zo de, de, de prachtige woorden van de wethouder hoort, Danny, wat, hoe reageer je daarop? Uh, ja, het is uh, een mooi en herkenbaar verhaal. En ik ben blij dat wij vanuit Teamsportservice een bijdrage kunnen leveren aan die uh, mooie eerste twee pijlers... die, uh, die de wethouder noemt, uh, in de vorm van de concrete activiteiten, zoals uh, het gevaren van de zee, maar ook... De activiteit in de wijk, die we, mijn collega's uh, uitvoeren voor de jeugd. Uh, maar ook voor de jongeren. Uh, en ook zo'n avond zoals deze: dat we met elkaar het netwerk ja, verbinden. en ook de informatie naar buiten kunnen zenden. Um, ja, Team Sport Service is, is een grote organisatie. We werken al uh, bijna in 20 gemeentes met 300 collega's. Zo. Um, en we wilden ook daar een filmpje over laten zien. Uh, die heeft als goed is Wouter klaargezet. Dat is uh, wat... lastig voor de luisteraars, maar ze, ze horen in ieder geval het geluid, begrijp ik. Als het goed is dus wel. Ja, hè? Nou, ja, zou nu ja, moeten komen. Ja. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Een mooi Afrikaans gezegde. We voeren weliswaar het beleid van onze gemeentes en provincies uit... maar wij zien daarin ook een belangrijke maatschappelijke rol... voor onszelf weggelegd. Samen bouwen aan een gezonde, vitale en sociale samenleving... waarin echt iedereen, van 0 tot 100 jaar... de kracht van sport en bewegen kan ervaren. We hebben een fantastische sportinfrastructuur in Nederland maar er zijn nog altijd een heleboel Nederlanders die daar geen gebruik van kunnen maken... door sociale of economische achterstanden. Door slimmer gebruik te maken van de bestaande infrastructuur... en door sport en bewegen effectiever in te zetten... willen we ieder mens, van 0 tot 100, toegang bieden tot een gezonder, vitaler en socialer leven. Dit is onze drijfveer. We kunnen dit hogere doel echter alleen bereiken... als we binnen Team Service hetzelfde doel nastreven... Daarom hebben we onze visie en missie vastgesteld met een strategie en werkwijze om deze missie te realiseren. Hoeksteen van onze strategie is het sportkapitaalmodel dat we gebruiken om aan elkaar en onze opdrachtgevers uit te leggen wat we doen, waarom we het doen en hoe we elkaar scherp houden om op koers te blijven. De basis van dit model is onze rijke sportinfrastructuur van verenigingen, accommodaties, bewegingsonderwijs, en de mensen die hier binnen werkzaam zijn. Met overheidsgelden is hierin door de jaren heen al enorm veel geïnvesteerd, waardoor het een grote waarde voor onze opdrachtgevers vertegenwoordigt. We hebben dus een gedeeld belang dat dit kapitaal maximaal door de samenleving wordt benut. Uit deze logica is onze missie ontstaan: het sportieve kapitaal zo te versterken en te ontsluiten dat er een essentiële bijdrage wordt geleverd. ...aan een gezonde, vitale en sociale samenleving. Deze infrastructuur kan echter nog veel beter worden benut. We ondersteunen gemeenten om hun sportkapitaal... ...kwalitatief goed en laagdrempelig te houden... ...om zoveel en breed mogelijk groepen gelegenheid te bieden... ...om te sporten en te bewegen. Voor mensen die sport voor hun plezier doen... ...maar ook door sport in te zetten als middel om maatschappelijke doelen te bereiken... zoals stimulering van een gezondere leefstijl... en deelname van verschillende achterstandsgroepen... zoals ouderen of mensen met een beperking. Dit doen we in de vorm van advies, kennisoverdracht, begeleiding... of uitvoering van het beleid van onze opdrachtgevers. Maar de samenleving is natuurlijk niet homogeen. Ze bestaat uit heel veel verschillende mensen... met verschillende behoeften in verschillende levensfasen. Iemand van 27 met een druk gezinsleven heeft andere behoeften en mogelijkheden om te gaan sporten dan iemand van 27 die nog studeert. In welke levensfase jij zit en welke intrinsieke motivaties je hebt, is bepalend voor de wensen, behoeften of voorwaarden om in beweging te komen. Om onze opdrachtgevers te dienen en onze missie te laten slagen, moeten we die verschillende levensfases centraal stellen en leren begrijpen, om zo mensen in beweging te krijgen en te houden met een passend aanbod. Ja, een prachtig filmpje. Ik heb het filmpje zelf gezien. Voor uh, yeah, uh, uh, uh, Zandvoort betekent dat iets speciaals ook nog of niet? Uh, uh, als je het verhaal van de wethouder hoort, uh, de mogelijkheden die er zijn, et cetera. Nou, Waar ik me wel heel erg bij aansluit is dat we gezonde leefstijl uh, stimuleren en daar echt ons best voor doen. En ook de... De doelgroep, zoals in het filmpje wordt, uh, wordt aangegeven, de mensen die het nodig hebben of die uh, alleen thuis zitten. Of de mensen met overgewicht, zeg maar, dat we die proberen te bereiken. Zeker in deze tijd om daar actief mee aan de slag te gaan. Hetzelfde uh, de kinderen die na schooltijd uh, nog niet op een sport zitten bijvoorbeeld om voor die kinderen een activiteit te organiseren zodat we ze kunnen bereiken na schooltijd. Dat is, dat is al een keer gebeurd, toch? of niet? Dat gebeurt eigenlijk al, toch? Ja, ja twee keer in de week uh, organiseert mijn collega Duco... Uh, na schoolse activiteiten. Eén keer in de Korverhal en één keer in de Blauwe Tramgymzaal. Wordt daar veel gebruik van gemaakt? Ja, zeker. We hebben op donderdag gemiddeld twintig kinderen. Uh, maandag meestal vijftien tot twintig kinderen. Dus daar wordt goed gebruik van gemaakt, ja. Nou, dat is mooi natuurlijk, hè? En wat ja. zou je nog meer kunnen doen bijvoorbeeld voor... Uh... Mensen met een beperking, die, die hebben dat zwembad in, in nieuw mm -hmm. uh, Zijn er nog meer mogelijkheden voor? Um, afgelopen periodes <coughs> zijn er wel meerdere walking sports ook aangeboden. Walking basketbal ja. hebben we uh, natuurlijk laatst gehad, walking voetbal hebben we gehad. Ja. Uh, de walking sports die zijn wel steeds meer in opkomst, uh, dus ik sluit ook niet uit dat dat steeds meer um, gaat komen. Een uh, collega van uh, ons, van Team Teamsportservice... is ook bezig met een onderzoek naar de behoeften voor uh, aangepast sporten in Zandvoort. Uh, dus die is uh, in beeld aan het brengen hoe groot de doelgroep is... Hmm. welke behoefte er leeft... Uh, en of we eventueel een pilot kunnen opstarten met de groep mensen... die uh, daarvoor in aanmerking komen om te kijken wat hun graag zouden willen doen. Uh, dus dat loopt op dit moment. Dus uh, er kan zeker nog aanbod bij komen de, de komende periode. Is het, is het lastig om mensen te bereiken, zeg maar? Ik bedoel... Ja, ze, ze, ze weten niet waar ze heen moeten. Of, uh, maar, uh, gaan jullie ze echt actief benaderen? of hoe, hoe, hoe werkt dat? Nou, het is wel de uitdaging om natuurlijk de juiste doelgroep te vinden. Uh, we werken daarom ook graag samen met het Social Wijkteam, uh, de Social Werkers van Pluspunt, uh, met de scholen, met iedereen die de doelgroep, zeg maar, ook gewoon achter de voordeur kan bereiken. Mm -hmm. uh, om, ja, om toch die behoefte op te halen. Oké, okay, maar je hebt natuurlijk ook een hoop mensen die uit zichzelf al, al lopen. In onze prachtige duinen of langs het strand. Uh, dan zijn ze mm -hmm. toch ook in beweging? Mm -hmm. Ja, dat, uh, die geven ja, dat wij ook die... een groot compliment. Ja, maar die zijn niet in beeld natuurlijk. Hè? Je weet nooit hoeveel mensen dat zijn natuurlijk. Maar nee, er zijn, er, zijn, er, zijn wel, er zijn wel gegevens hoeveel mensen natuurlijk gewoon voldoende aan de richtlijn uh, ja, ja, ja. Gez gezond bewegen. Ja. Maar wij willen juist de mensen bereiken die nog niet bewegen. Dus nee. daar doen we echt ons best voor. En, en dat, dat is natuurlijk lastig hè? Nou, de, dat is een uitdaging, ja. Ja, dat is zeker een uitdaging. lijkt mij ook, ja. En uh, ja, die zitten ook vaak niet op een vereniging of iets. Die, uh, ja, die, die, die moeten echt uit, uit hun stoel getrokken worden, zeg maar. Of niet? Ja, ja zeker. En daarom is ook gewoon het contact met de mensen die wel even toe bij hen thuis thuiskomen. Of uh, wat Raymond ook zei, mensen met een Zandpo, Zandvoortpas. Of mensen die... Uh, ja. Um, vanuit het jeugdfonds um, op een sportvereniging zitten. Dat is de doelgroep zeg maar, waar we graag mee aan de slag willen. Uh -huh. um, ja, die, die we proberen te vinden om ook met hun uh, te kijken... van waar hebben ze wel behoefte aan en waar kunnen we ze mee helpen... Ja. op het gebied van gezonde ja. leefstijl. Want jullie hebben ook die fitheidstest gehad, hè? Uh, ja. ik, vroeg, ik vroeg me af, wat voor mensen kwamen er nou op af? Mensen die helemaal nooit sporten of uh, juist wel uh, fit waren? Uh, kun je er iets over zeggen? Ja, je ziet wel echt een uh, gemixt gezelschap. Uh, voornaamste is wel dat mensen daar naartoe komen die al redelijk fit zijn. Om toch even te checken van nou, hoe fit ben ik nou eigenlijk. Ja. En uh, heb ik beter gescoord dan afgelopen jaar bijvoorbeeld. Uh, maar het is ook een hele mooie gelegenheid voor uh, mensen die uh, nog niet sporten. Uh, want we geven altijd aan het eind een, een beweegadvies over de mogelijkheden op het gebied van sport uh, en gezonde leeftijd in Zandvoort. Uh, om zo ook de mensen ja, naar aanbod uh, toe te leiden. Oké, okay, heel goed. Heel goed. Uh, Oké, okay, hartelijk bedankt. bedankt. Uh, ik wil nog even terug naar, naar de wethouder, uh, meneer Van Haafden. Uh, ja. Even iets vragen over de Formule 1. Want daar kunnen we niet omheen natuurlijk. <laughs> uh, het, het evenement voor zand voor de 2021. Uh, bent u blij dat u dat in uw pakket heeft gekregen? Want uh, ja, het staat natuurlijk bij een andere wethouder. Ja, nee, ik ben ontzettend blij dat ik naast uh, andere activiteiten... zoals jeugd, onderwijs, sport en ook duurzaamheid... ook de Formule 1 in mijn portefeuille heb. Oké, okay, maar dat was geen voorwaarde om naar Slonvoer te komen? <laughs> nee, zeker niet. Nee, nee, nee. En... en uh... Kunt u wel iets zeggen over de, de voorbereidingen verder? Want we zijn toen, uh, toen het in mei gehouden zou worden... ook maanden van tevoren al begonnen met allerlei... Ja, uh, ja nu, nu liggen er waarschijnlijk uh, allerlei uh, boeken klaar. Uh, die het, uh, dan hoeft je eigenlijk niet zoveel meer te doen, of wel? Nou, daar vergis je je toch in, hoor. Ja? Er zijn natuurlijk best draaiboeken, ja, draaiboeken die we al ja. hadden voorbereid. Maar ah, we hebben nu te maken met een andere periode in het jaar... Ja. Toen gingen we uit van de meivakantie, waarin het in Zandvoort toch al druk zou kunnen zijn... als het gaat om de meivakantieperiode. Nu hebben we het over september. Dan hebben we het net nadat de zomermaanden geweest zijn. Juli, augustus, we hebben net het hoogseizoen achter de rug. Ja. Hopelijk met ontzettend veel mooi weer. Voor mij ook de laatste andere... schoolvakantie zijn er net voorbij. Is het is een andere periode, absoluut. Scholen zijn misschien ja. nou, zijn dan weer begonnen. Maar aan de andere kant hebben we het ook te maken met uh, maatregelen... Die we waarschijnlijk toch nog moeten nemen in het kader van alle beperkende uh, maatregelen die vanwege corona dan nog gelden. We weten helemaal niet zeker ja, is... of iedereen dan al gevaccineerd is. Dus we moeten wel degelijk nieuwe ja. draaiboeken maken. En over nadenken over op een veilige wijze het evenement kunnen laten plaatsvinden. Ja, want het is wel te hopen dat de, de corona weer niet roet in het eten gaat gooien. Nee. Dat zou wel heel erg jammer zijn natuurlijk. Want die race moet natuurlijk met publiek. Uh, gehouden worden. Dat, dat kan haast niet anders, lijkt mij te tenminste. Nee, dat, maar dat, dat willen we allemaal. Hè. We, we willen allemaal dat het evenement met de 300, 320.000 mensen die die drie dagen gaan komen en de donderdag vooruitlopend op het evenement ook al activiteiten. We willen allemaal dolgraag dat het evenement met publiek kan plaatsvinden. Ja. Dat het één mooi groot feestje wordt. We hopen het allemaal. We hopen het allemaal. Uh, ja. De laatste vragen nu: uh, de samenwerking met uh, Team de Standvoort. Loopt, uh, loopt dat goed, met gemeente en uh, Team Ja, wat kan ik erover zeggen? Dat, ja, ik kan ik alleen maar complimenten geven, Hans. Mm -hmm. Want ik vind dat de samenwerking ontzettend goed verloopt. We zijn ontzettend actief. We proberen heel veel met elkaar overleg te voeren. We zijn ontzettend bezig om alles en iedereen te motiveren. Om door te gaan en ook te activeren. Wat Denin al zei, we zijn druk bezig om gezamenlijk echt de Zandvoortse gemeenschap, de inwoners en alle leeftijdsgroepen in beweging te krijgen. Dat is de belangrijkste opgave die wij hebben. Probeer iedereen zoveel mogelijk in beweging te krijgen. Zeker in deze periode is dat het allerbelangrijkste wat we met elkaar kunnen doen. En de healthsportservice ontzettend goed. Oké. Okay. Nou, hartstikke bedankt, uh, meneer Van Haafden. En uh, we gaan waarschijnlijk naar een uh, muziekje toe. B uh, zullen we dat doen? Ja. Ja. Oké, okay, nu komen we dus... Uh... Living in the fast lane oh, trying to catch Wat? Wat? Wat? Wat? the world is moving yeah, fast. Yeah. I know that at the end of Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? oh Give me Let's natuurlijk, omdat we... Bij ZFM. Van het van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. Voet, voet, voet, voet, voet, voet, voet, voet. Voetbalvaders. Zo was het. Ooit gaf ik start zijn voor het tv-programma Hebel langs de lijn. Sorry, hij ging even al door. Naar het volgende blok, geen probleem. Het was natuurlijk Davine Michel, omdat we wethouder van Haafd in de uitzending hadden. En wat je net hoorde, dat was inderdaad voor het tweede uur. Geen probleem. Hans... We ja. gaan gewoon door hè, alsof er niks aan de hand is. Nee, alsof er niks aan de hand is, ja. <laughs> uh, de, uh, als, we, als het goed is hebben we Marga Bol, Bol in de uitvinding. En Marga ja, maar... Bol is directrice van de Hannisch en de Duinrooschool. Klopt dat? Dat, dat klopt helemaal Helemaal goed. helemaal goed. U heeft uh, waarschijnlijk het, het verhaal van, uh, van de wethouder gehoord. Uh, kunt u daarop uh, reageren? Nou, allereerst ben ik ongelooflijk blij dat ik onze wethouder hoor zeggen... dat hij onze vakleerkrachten uh, graag in, uh, in ere wil houden. En uh, ook het project Gevaren van de Zee. Want uh, ja, we hebben een hele grote plas water voor de deur. En ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is... Uh, gez zeker gezien het aantal uh, verdrinkgevallen weer het afgelopen zomer. Ja, ik kom dat uit de, de, de tijd dat het schoolzwemmen er nog was. Maar dat, dat is al heel ja, lang geleden. Hè? Ik ook, maar... Um, dat ligt nu bij de opvoeding van de ouders. Ja. En ook daar hele mooie uh, regelingen voor ouders die uh, het lastig kunnen betalen. Oké. Okay. Dus um, dat hebben we als onderwijs nu uitbesteed. We houden ons nu meer bezig met, uh, met, met andere dingen. Aha. Ook heel belangrijk. Um, ja, en de rol van sportservice voor het onderwijs is ook echt uh, ja, een verrijking. Ja, zeker. Dus de... Uh, sportservice krijgen we veel clinics aangeboden, uh, zodat de kinderen ook kennis maken met uh, andere sporten dan uh, de bekende zandvoortse sporten, voetbal, uh, handbal, helaas niet meer, basketbal. En uh, uh, sportservice probeert altijd ook wel een heel erg uh, gevarieerd pakket aan te bieden met die clinics. En ik hoor ook via de vakleerkrachten hele positieve berichten daarover terug. Goeie goeie zaak. Vinden dat er genoeg uh, mogelijkheden zijn... voor uh, het aanbieden van sport op school? Zeg maar? Want je hoorde wel eens dat het aantal uren werd teruggedraaid. Etcetera, maar, uh, dus de gymnasten, ja. zeg maar, hè, gewoon? Uh, nee, de, de, de scholen hebben in ieder geval minimaal... Uh, twee uren sport per, uh, per week voor de kinderen. En hoe je dat dan als school verdeelt... daar staat een school natuurlijk vrij... of je dat in twee ja. lessen of in een dubbel uur doet... En ja, meer sporten is mooi, maar er moeten heel veel dingen hè, tijdens een schooldag van vijf en een half uur. Ja, absoluut. Maar, maar vindt daarom, u. Ja. Daarom ja? is het heel fijn dat Danny uh, met sportservice uh, zeg maar ook die naschoolse uh, activiteiten. Okay, ja. Noord- en in het centrum. Ja, wat vindt u dat, dat kinderen genoeg bewegen over het algemeen? Als, als u dat zo. Nou. <laughs> Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat het in de loop der jaren juist minder geworden is. Ja, het is meer met de vingers hè, op een of ander toetsenbordje ja, of zo. Ja, ja. Zo'n uh, zo klein scherm. Zo'n klein schermpje inderdaad, ja. ja. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel, heel veel kinderen die lid zijn van, van de hockeyclub of de voetbalclub. Of... Maar het zouden er meer kunnen zijn natuurlijk. Ja, misschien wat gevarieerder. Mm -hmm. Dus uh, meer aanbod, uh, ja gevarieerder, maar meer, meer, meer sportverenigingen of de manier waarop, waarop zeg maar uh, de sport aangeboden wordt. Ik denk bijna. Uh -huh. Oké, okay, um, hartelijk dank, hartelijk dank voor, uh, vooralsnog. We hebben ook uh, um, binnenboord uh, Arjan de Boer... fysiotherapeut bij Prinsenhof. Klopt dat? Hebben, Arjan, is er? Helemaal goed, Hans. Helemaal ja. goed, ja. We kennen elkaar hè, van het volleybal. Ja, <laughs> uh, ja. Jij hebt ook geluisterd waarschijnlijk naar de, naar de woorden... van, van de wethouder Raymond van Haafden... Uh, ja. Wat kun jij erover zeggen? Nou, dat hij uh, in een korte tijd heel veel weet van Zandvoort. Ja, dat, dat, dat viel <laughs> mij ook wel op. Ja. Ja, hij, hij is er nog niet zo meer, lang. Meer, meer, dan, meer dan ik. Ja, <laughs> maar uh, nee, ik, uh, ik ben blij om te horen dat, uh, dat er zoveel enthousiasme vanuit de gemeente is en vanuit de wethouder. En nou ja, wat uh, Marge ook net zegt, uh, dat we ook zo'n organisatie hebben als Team Sports Service. Um, en en, en zeg maar dat er dus zo'n ma maatschappelijk uh, zeg maar, besef is hier in de gemeente van het belang van sport. Hè? Dus het, uh, dat dat wordt ondersteund. En wij zien als fysiotherapeuten natuurlijk uh, de gevolgen van te weinig bewegen. En dat, uh, dat is ook eigenlijk in ons vak uh, de, de hoofd uh, het speerpunt geworden. Hè? Dus dat mensen uh, in beweging te krijgen en ja, dan moet er natuurlijk ook een goed aanbod zijn. En er zijn er naar mijn gevoel dus twee problemen. En één dingetje wat me nou opkomt... Op als, mm -hmm. als ik jullie beluister... Ja. ik moet steeds, omdat Marga natuurlijk ook... Uh, zeg maar de, de hoofd is van... Uh, de Hannie Schafsval... denken aan dat pleintje wat daar vroeger was... waar Piet Keur uh, zijn ja. voorbereidingen... voor het profvoetbal heeft gepleegd. Hè. Ja. En dat vind ik dan... dat heb ik me altijd over verbaasd in Zandvoort. Hè, dat, we hebben de Duinen... we hebben de spreken met mijn hele jeugd... op het, op het Watertorenplein heb ik gevoetbald. Uh -huh. En... Um, maar ja, het is misschien de opvoeding van de kinderen. Hè? We, we gingen dan gewoon met een groepje overal heen. Ja, ja, ja. En, uh, maar we speelden en we vermaakten onszelf op straat. Hè? Hm. Maar ik vind, dat vind ik toch opmerking voor de wethouder ook wel... Uh, dat eigenlijk de kinderen zelf ook wat meer... Passief ge, ge, gefaciliteerd moeten worden. met zo'n veldje. zoals bijvoorbeeld de Marschalschoren al nog is. Hè? Ja. Dat, dat, dat soort plekjes zijn er te weinig. Je stuurt je kinderen. kan ik me voorstellen, heb ik met mijn eigen kinderen ook niet gedaan. zomaar naar de duinen of, of, of, of naar het strand. Dat nee, doen we niet nee. meer. Hè? Vroeger werden we niet gehaald en gebracht. deden we het allemaal zelf. Maar daar zou. Naar mijn gevoel, dus iets meer passief uh, ondersteuning kunnen zijn in de vorm van dat soort veldjes of plekjes waar een uh, waar een basket staat en waar kinderen dan uh, met elkaar lekker een balletje kunnen gooien, weet je. Ja ja. Uh, Want ze kunnen best natuurlijk zelf ook een hoop. Dat vind ik wel eens iets wat, wat ik raar vind. Want in Amsterdam zie ik dan bijvoorbeeld in de park best wel vaak mensen spelen en, en, en, en doen. Dan denk ik, ja, zou misschien in het nog wat beter kunnen. Nou, ja, misschien dat de heer Van een, een een Johan Cruijff bijvoorbeeld even een, ja, een stoffer kan maar, halen. Ja, wel. <laughs> niet, niet waar, uh, meneer Van Haften? Bent u er nog? Nou, je, je prikkelt me wel om oh, te reageren ja. natuurlijk. Uh, uh, <laughs> Kijk, ja, oké, okay, dat is de ik, bedoeling. Uh, waar het om gaat, ik denk, als je goed kijkt in Zandvoort. en je gaat echt even door het dorp heen. Dan zie je ongelooflijk veel speelveldjes. Uh, mm -hmm. Pleintjes waar kinderen kunnen spelen, waar kunnen ze bewegen, waar ze hun, hun, hun motoriek kunnen oefenen. Uh, er is ook een, een, een, een, een voetbalcootje met basket uh, zeg maar, uh, is er. Uh, er zijn uh, op P -Zuid ook, is ook een voetbalveldje. En um, ja. Zijn plekken, dus. Absoluut waar. En daar ben ik ook mee bezig. Want wat ik net aan het begin al zei tegen Hans. Er is een, een corona herstelfonds. En er zijn al uh, veel vaker vragen gesteld. Van, goh, zouden we niet... Uh, misschien, al is het maar tijdelijk, ergens basketbalunits kunnen plaatsen, mobiele, ja. daar zijn we mee bezig. Die gaan er waarschijnlijk ook komen. En een van de plekken waar dat zou kunnen zijn, bijvoorbeeld, is op het Badhuisplein, waar nu zeg maar even het Corendon Hotel gebouwd zou kunnen worden, oh ja. zoals je wat daar is, daar zou je prima twee baskets kunnen plaatsen. En ze zijn er zijn op het Venemaplein ook wel mogelijkheden. Dus ja, daar zijn we mee bezig. Mooi. En ik daag jullie allemaal uit, ik daag iedereen uit in Zandvoort, om met goede ideeën te komen, want dit is het moment waarop we en goede ideeën graag omarmen om te kijken wat we ermee kunnen doen. En ja, we hebben ook de gelden beschikbaar om er echt iets moois van te maken. En niet alleen maar tijdelijk, maar met tijdelijk kan je ook iets... De, zeg maar, voor de komende tijd, komende jaar iets neerzetten. Al is maar wat ook populair is, wat je net aangeeft in Amsterdam. Het spelletje 3 tegen 3 is ontzettend populair. Het padelspel is ontzettend populair. Het strand is mogelijk heel erg populair. Ook met deursporten. Ik daag jullie allemaal uit, iedereen vanavond die luistert, om met goede ideeën te komen. En ik ga ervoor zorgen dat van die goede ideeën ook best een aantal uitgevoerd gaan worden. Nou, dat klinkt, dat klinkt mooi aan, toch? Ja, weet, wat ik belangrijk vind is dat uh, weet je, mensen die uh, niet geld hebben voor de vereniging... en niet uh, op een clubje kunnen, uh, die kinderen die, uh, die zoeken elkaar op uh, op dat soort plekjes. En dan moet je denk ik als gemeente heel goed weten uh, dat, dat elke buurt best wel klein is. Hè? Want vroeger dachten we in ons, hè, ik woonde in de Oosterparkstraat... en daar was dan het uh, Watertorenplein bij in de buurt. Maar veel verder ging je ook niet, hè, bij wijze van spreken. Dat geldt nog steeds denk ik hè, voor mm. kinderen. Dus Er moet ook echt in elke buurt uh, iets zijn, vind ik. Iets zijn waar ze naar uit kunnen krijgen, ja. waar ze naartoe ja. kunnen gaan, waar ze elkaar kunnen ontmoeten moeten, dat is ook belangrijk natuurlijk. Ja. Dus, uh, ja. nou ja, het dat, dat zijn... Uh, maar dat, dat, is over, dat is over de kinderen. En, en dan is er een ander heel belangrijk ding, en dat is, um, want weet je, de faciliteiten voor mensen die zich kunnen veroordelen, of uh, ver, veroorloven, hè, die zijn er wel voldoende. Maar uh, we gaan uh, volgend jaar met de ge gecombineerde leefstijlinterventie beginnen. Dat is voor jullie denk ik een bekend begrip. En, en dan hebben wij, uh, wij gaan het uh, vanuit onze praktijk uh, doen. En uh, uh, dat vergt nogal een inspanning. En dat hopelijk ook met, met medewerking van de gemeente. Want uh, we moeten elkaar daar echt in gaan zoeken. Maar daar moet uh, ja, team sportservice dus ook uh, heel hard bij ingeschakeld worden. Want de bedoeling is dat de mensen dus aan sport sporten gaan. En dat zullen meer en deels ook alweer mensen zijn die daarbij ondersteund en gestimuleerd moeten worden. Dus we hebben elkaar heel hard nodig, denk ik. Dus de die gezonde leefstijl, daar die, die, die, de... bieden jullie uh, uh, bepaalde uh, zaken voor aan, of niet? Ja, nou kijk, die gecoördineerde leefstijlinterventie, dat moet gegeven worden door een leefstijlcoach. En uh, we hebben vorig jaar, heb ik in Zandvoort, voor de, eigenlijk de, de lokale fysiotherapeut... althans uit de regio Kennemerland, Zuid Kennemerland... een uh, soort een bijscholingscursus georganiseerd. En uh, eigenlijk is het dit jaar heel weinig van de grond gekomen door de covid. Hmm. En uh, ja, ik, ik hoop dat we in maart... en er zijn al wat afspraken met een paar praktijkondersteuners over gemaakt... Dat, uh, want er is er echt heel veel behoefte uit uh, de, de gezondheidszorg, zeg maar. Om mensen dus uh, daar uh, een plekje te geven. Om uh, zeg maar in de vorm van een groep van uh, vijftien van, van, van man bijvoorbeeld. te starten met, uh, met, met zo'n zo lifestyle uh, coaching-cursus. Nou, dat is en ook de mensen ja. gebruik gaan maken van de plaatselijke faciliteiten die er zijn. Ja, eigenlijk hetzelfde als een diëtist. En de diëtiste doet daar ook aan mee. Ja, dat, dat zal ongetwijfeld ja. Ja, ja. ja. En dat is, dat is voor volwassenen dus? Dat is voor volwassenen, ja. Oh, okay. ja. ja een He zeg maar gezonde leefstijl voor mensen die een BMI hebben boven de 25%. Mm -hmm. En, uh, en dus eigenlijk uh, zeker ook risico lopen hè, voor hun gezondheid. En uh, die dus eigenlijk gemotiveerd zijn om dan uh, daar wat aan te gaan doen. Oké, okay, uh, schoot mij nog even een vraag binnen. In jouw praktijk merk je nu door die, die, die covid dat er minder sportblessures zijn of niet? Ja. ja uh, je zou uh, zeggen, ja, wat, er wordt minder gesport ja, natuurlijk over het algemeen. Ja, dat, dat, dat, dat zou je wel kunnen denken, ja absoluut. Ja. Ja. Maar ja. Dat, dat is toch zo, of niet? Of, of zeg je nou, weet je, een... uh, je, nou, je, zegt denk ik dat, he, we, kijk, we zien natuurlijk heel veel orthopedische dingen, he, dus nieuwe mm -hmm. knieën en heupen en dat soort dingen. Ja. Maar, uh, maar zeg maar de echte voetbalblessures, he, dus die, die, die, die, die kruisbandletsels en dat soort dingen, zie je absoluut minder. Oké, ja. oké. Okay, okay. uh, Danny wilde wat, uh, wat zeggen, begreep ik. Ik wil even op Arjan reageren, als dat mag. Ja, uh, want wij ondersteunen dat, uh, dat verhaal zeg maar, van die gezonde leefstijlinterventies volledig. En daar willen wij ook graag een steentje aan bijdragen. Dus dat is mooi dat je dat uh, aangeeft, Arjan. En uh, we zijn ook afgelopen jaar, um, uh, ook door het lokaal sportakkoord, begonnen met een gezonde leefstijlprogramma voor de jeugd. Uh, dat programma heet Cool to be Fit. En dat is ja, in dat wezen... Mee, ja. um, ja, eigenlijk een, een gezonde leefstijlinterventie wat ze ook voor, voor volwassenen hebben, waarbij kinderen twee keer in de week sporten, ook met een diëtist in aanraking komen, met een gedragscoach. Uh, dus dan zou zo'n programma voor volwassenen een uitstekende opvolger kunnen zijn om in diezelfde lijn door te zetten. Ja, het, het bijzondere is dat die gecombineerde leefstijlinterventie is echt een overheidsbesluit. Hè? Dus ja. dat weet uh, meneer Van Haften natuurlijk heel goed. Uh, alleen de zorgverzekeraars moeten daar uitvoering aan geven. En daar zit weer een, uh, een behoorlijke drempel in. Hè? Die werken dan weer samen met een collectief van huisartsen uh, in onze regio. Waardoor afspraken maken weer wat lastiger is. Uh, maar dat is allemaal dus wel zeg maar, in, uh, in ontwikkeling op het ogenblik. Ja, heel mooi. Ja. Ja. Nou, dat is, dat is heel goed uh, om te horen allemaal. Uh, wanneer gaat dat in, denk je? Dan? In maart volgend jaar? Wat? Nou ja, weet je, ik, ik hoop dat... Uh, want het punt is dat je het liefst natuurlijk wel groepen bij elkaar... Fysiek hebt, hè? Want bedoel, mm -hmm. om, om mensen die al echt, echt overgehaald uh, moeten worden, te, of als gemotiveerd moeten worden uh, ja, voor, voor die leefstijl, moet je eigenlijk het liefst natuurlijk ook bij elkaar zetten en niet, uh, niet, niet online uh, gaan doen. Dus dat zie ik zelf eerlijk gezegd niet zo zitten. Maar, uh, en en huisartsen het, zouden daar natuurlijk ook een rol in kunnen spelen, hè? of niet? Ja, dat zeker. In samenwerking met huisartsen? Ja, ja. Zeg maar bij de huisartsen zijn meestal de praktijkondersteuners degene ja, ja. Die, uh, die zich daar het meest druk over maken. ja. ja. Maar de huisarts is natuurlijk wel degene die daar ook sturend in is. Dus ja, maar heb... jullie zien ook meteen als mensen te zwaar zijn waarschijnlijk. Hè? Ik bedoel, uh, het is niet zo moeilijk. Ja. En, en... Nee. Kijk, weet je, je wil altijd stimuleren en daarom is het zo fijn dat je zeg maar, ook sportservice hebt. Ah. He, dat, en dat de gemeente natuurlijk ook uh, alle, het verenigingsleven zeg maar, uh, faciliteert. Want ja, het is gewoon heel belangrijk, uh, niet dat mensen bij ons uh, wat doen, maar dat ze het blijven doen. Ja, je, uiteraard, dat is het, ja. het grootste punt altijd. Ja, had u gehoord over de gezond uh, leefstijlinterventie, uh, meneer Van Aafden? Jazeker, natuurlijk. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om mensen te begeleiden. En te adviseren en te controleren en te stimuleren. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Kijk, mensen die uh, zichzelf graag aan sport doen, die vinden wel hun weg. Die vinden wel ook in, zeg maar, in de openbare ruimte wel hun plek. Maar het gaat met name om mensen die niet actief zelf komen tot de conclusie, ik moet wat gaan doen in kader van mijn eigen gezondheid. Daar gaat het om. Hoe zorg je ervoor dat mensen die nu gewoon thuis zitten en eigenlijk niet zelf op het idee komen, ik moet iets aan mijn gezondheid gaan doen, tenzij ze gestimuleerd worden, tenzij ze geprikkeld worden en geholpen worden om dat, die stap wel te zetten. En dat is de grootste opgave die we met elkaar hebben. Het is niet alleen maar actief aan sport deelnemen. Want mensen die aan sport willen doen, die komen wel op een gegeven moment op een plekje uit. Maar het gaat om bewegen. Het het gaat om mensen uit die stoel te krijgen. Het gaat om mensen die nu afgelopen maanden hebben binnengezeten. Uh, eigenlijk gewoon niet meer in beweging gekomen zijn. Die mensen in het kader van hun eigen gezondheid is het belangrijk om die mensen te motiveren, te prikkelen, te stimuleren en uit te dagen. Oké, okay, hartstikke goed. Uh, ik wil nog heel even terug naar uh, Marga Bol. Uh, als het kan, uh, uh, we hebben het nu over volwassenen gehad, maar uh, de, voor de kinderen is het natuurlijk ook heel belangrijk, hè? De, de, de, het bewegen. Daar hebben we het eerder al over gehad, dat ze niet alleen maar op die telefoon zitten en op hun uh, computertje. Bent u er nog, Brabo? Uh, ja, ja, ik ben er nog. Het ging net over volwassenen, maar voor kinderen geldt eigenlijk hetzelfde. Hè? Ja, dat klopt. Um... En nou ja, wat Danny ook al vertelde, het Cool To Be Fit programma, daar doen wij als school ook aan mee, als scholen. En uh, ik denk dat dat ook heel belangrijk is, want uh, als je als kind al te zwaar bent en al een, een, niet zoveel zin hebt om dan te bewegen, omdat je uh, toch opvalt uh, tussen je klasgenootjes die heel sportief zijn... ...dan ga je op later leeftijd ook niet meer bewegen. Nee, nee. Dus, dus ja, daar heb je denk ik als school ook een grote signaalfunctie in. Ja. En zo, zo werken wij ook samen met, met de gemeente en met Sportservice. Ja, want een gezonde school is een gezond leven, hè? zou je kunnen zeggen. Het begint jong, hè? Het moet jong. jong beginnen, dat is een soort opvoeding ook, hè? Dat gezonde opvoeding, ja, lijkt mij ook, ja. Nou ja, wat jij al aanhaalde van uh, vroeger toen wij jong waren... en dat is best wel een poosje geleden. Nou, een jaar of tien of zo. Nee, en nee. Toen ben de straat en, en... ja, weet je, het hele leven speelde zich buiten. Ja, af. En absoluut, je... absoluut. Ja. Nee, dat is en, waar, ja. En wat wij nu merken, en, en dat zal Danny als sportservice ook onderschrijven... is dat wij kinderen moeten leren spelen buiten. Hm. Hij, uh, ze hebben vanuit sportservice ook zeg maar een soort begeleiding... tijdens de schoolpauzes voor de scholen om kinderen gewoon toch weer actief te leren... spelletjes met elkaar te doen, beweegspelletjes. Mm -hmm. En niet bij de randbak met elkaar te zitten keuvelen... als uh, de mannetjes in het dorp, zullen we maar zeggen. Ja, ja, ja. Die bewegen ook niet, maar goed. Uh, <laughs> nou, mag ik jullie allemaal uh, hartelijk danken... Voor de, want we gaan naar de muziekje toe, begrijp ik. Oké, okay, gaan we stoppen. Ehm... Um. Shake up your hands like a diamond. Tell all your worries. You talk so fast. To be tame in the pain when you realize. Uh, you gotta move. See you at the town of your home. Gotta move. Gino Venelli in 1974 alweer. En we komen bij het eind van het eerste uur. Hans, jij sluit af samen met de wethouder, heb ik begrepen. Uh, ja, uur. We, we gaan nog heel even met de wethouder uh, uh, een beetje dingen recapituleren. Uh, uh, meneer Van Haaf, uh, heeft u nu nog nieuwe, uh, nieuwe dingen gehoord of niet? Nou, nee, gelukkig niet. Laat ik het zo is nee, ook een goed, goed teken. Goed, ja. Dat wij in Zandvoort heel goed weten, met elkaar weten wat we willen... en wat we al met elkaar doen. Uh, belangrijk is inderdaad dat alle partijen, alle uh, organisaties... alle uh, verenigingen, alle individuen die iets met bewegen... en sport en gezondheid te maken hebben, ze realiseren. En dan mag ik best wel zeggen dat er in Zandvoort heel veel wordt georganiseerd... Zowel voor de jongeren, voor de kinderen als voor de ouderen. Het is eigenlijk best wel goed voor elkaar. Dankzij ook inderdaad organisaties als sportservice. Maar het kan altijd beter. Het kan altijd nog even iets meer. En zeker in deze tijd is het denk ik het allerbelangrijkste... dat we dat met elkaar realiseren. En dat we in staat zijn, ook in Zandvoort... Uh, niet alleen maar als we naar geld moeten kijken, maar dat we best heel veel dingen kunnen organiseren die helemaal niet zoveel geld kosten, maar die je gewoon kan en moet doen met elkaar. Nou ja, als ik, als ik, als ik zo Marga Bol en Arjan de Boeren beluister, dan wordt er in ieder geval al flink meegedacht, zeg maar. Hè? Ja. Maar dat zal meer, moet, zal meer moeten gebeuren. Ja, ik weet niet of er dan meer moet gebeuren. Wat ik net zeg, er gebeurt ontzettend veel. En je kan, uh, het, het feit dat er al zoveel gebeurt... ook in de zomermaanden als de kinderen op schoolvakantie zijn... als je door de wees kijkt, er gebeurt ontzettend veel. Er kan altijd iets meer. Dat weet ik zeker. En dat doen we ook, dat stimuleer ik ook. En ik ben ervan overtuigd dat het ons ook gaat lukken om de gezondheid van de inwoners van Zandvoort, zowel van jong, midden als oud, dat we die kunnen verbeteren. In het belang van de mensen zelf, maar ook in het belang van de gezondheidszorg en de fysiotherapeuten en de huisartsen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is: de gezondheid van onze inwoners. Ja, als, als iedereen in Zandvoort gezond is, dan hebben die huisartsen niks meer te doen. En de fysi fysiotherapeuten. Het ah. nee, ja, mee... kan, kan, kan je altijd iets overkomen has, wat je niet van tevoren begrijpt. Nee, dat is waar, dat is waar, absoluut. absoluut. Nou, we hebben hier in Zandvoort in ieder geval nog mogelijkheden om zeg maar, te sporten en te wandelen en te fietsen. Ik heb er in het begin uh, iets over gezegd. Ja. Uh, bijvoorbeeld een vriend van mij die, uh, die is sinds die coronatijd gaan, gaan wandelen... en dan niet gewoon uh, een paar honderd meter, maar gewoon 10 kilometer per dag. Ik is geloof ik twaalf kilo afgevallen. Want die mensen zijn er ook, hè, die gewoon zelf uh, zeg maar, niet meer naar het café lopen... maar gewoon uh, leggen die duinen in, in, in, in wandelen. Hoe mooi is dat? Hoe mooi ja. is dat? Ja, en, en die mogelijkheden zijn er wel natuurlijk. Die ja. zijn er meer dan waar dan ook. Ja. We hebben alles om ons heen waar we gebruik van kunnen maken. Ja. Alles om ons heen. Ja, ongelooflijk is dat. Dat is uh, hartstikke mooi natuurlijk. Nou, mag ik u heel hartelijk danken voor uw uh, aanwezigheid in het eerste uur van, uh, van het Sportcafé. Uh, het was een, een, een hele fijne bijdrage. Waarin ook beloofd is dat er meer geld beschikbaar komt. Hè? Uh, want als het er nu ligt. En nu heeft niet alles met geld te maken natuurlijk. Maar gezamenlijk kunnen we er, er, er, er iets moois van maken, lijkt mij tenminste. Toch? Nou, dat, la dat laatste is denk ik het allerbelangrijkste. Er samen iets moois van maken. Ik denk dat daar dan alles op gaat. Nou, wat een, wat een fijne afsluiting. Heel mooi, heel mooi. <lacht> zeg, hartelijk bedankt. En uh, nou ja, wellicht tot in de toekomst. Zeker, ja? dank je wel. Okay, Succes, verder. Oké, okay, dag, dag, dag, dag, dag. Okay, dag. Bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM.